Met het NOS-journal. Het Israëlische leger heeft ruim duizend vrachtwagenladingen aan voedsel en andere hulpgoederen voor Gaza vernietigd. Dat meldt de Israëlische publieke omroep. De voorraden zouden zijn bedorven doordat ze wekenlang bij de grensovergang Kerem Shalom moesten wachten. Er zouden ook medische spullen en flessen water bij hebben gezeten. Volgens een legerbron staan er ook nu duizenden pakketten in de zon. Hulporganisaties beschuldigen Israël van misbruik van noodhulp als wapen. Het Amerikaanse leger zegt in Syrië... een leider van terreurbeweging islamitische staten hebben gedood. Bij de aanval van gisteren zijn ook twee volwassen zoons van de IS-leider gedood. Volgens het leger waren zij ook lid van de terreurbeweging. Het Amerikaanse centrale commando zegt dat het drietal een gevaar was... voor de Amerikaanse troepen en bondgenoten. In Syrië zijn zo'n 2000 militairen gestationeerd... om vanuit daar te strijden tegen is Advocaten zijn bezorgd over de hek bij het Openbaar Ministerie. Vanwege de hek heeft het OM vorige week alle systemen losgekoppeld van het internet. Medewerkers kunnen nog wel onderling mailen... maar digitaal contact met de buitenwereld is onmogelijk. Daardoor kunnen ook advocaten hun werk niet goed doen en lopen slachtoffers risico. Bijvoorbeeld omdat een aanvraag voor een contactverbod niet bij het OM binnenkomt. De Nederlandse Orde van Advocaten roept advocaten op... om melding te maken van de gevolgen van de hek bij het OM. Max Verstappen heeft de sprintrace bij de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit van spa francorchamps bleef hij Oscar Piastri en Lando Norris voor. Straks is de kwalificatie, de race is morgen. Het weer, zon en wolken. In het binnenland mogelijk ook een bui: tussen 22 tot 25 graden. Ook morgen zon en wolken en een bui en dan een graad of 22. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 They sailed through high waves and heavy storms. They teach us guts, courage, and historical lessons. They connect us with cultures from all over the world. On the 20th of August, 2025, they'll be sailing in for the 10th edition of SAIL in Amsterdam. Join the 750th anniversary of our capital city and 50 years of SAIL, uniting wave makers around the globe. Be there. My mom, it was the sign of the time we never forget One morning our panel skaters out of a bed We told them if was stupid don't play the fool But the answer was shut you got to go to school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 Wubble wubble wubble wubble wubble wubble wubble wubble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 i k e en d and yo, M is microfoon en G is genius, Michael G in the house, that's serious. And you know that, and you show that, it's time when, so let's go back. We are going on a summer holiday. Do, do, do, do. Summer holiday. We're going to London and New York City. Do, do, do, do, do. We are going on a. Leuk uit deze zomerschimmel uit 1986. MC Michael and G en DK Schleen hoor je. Met de Holiday Rap, uiteraard naar het origineel van Madonna en de uh, Holiday. En waarom draaien we die als eerste plaat uh, in deze speciale editie van Zandvoort uh, op Zaterdag? Nou, het is ook vandaag een soort van uh, Zwarte Zaterdag, Benno. Want, uh, Zwarte Zaterdag? Ja, er gaan weer heel <laughs> veel mensen op vakantie. Oh, ja. En wij zijn natuurlijk uh, de diehards, de harderwerkers, ja. die gewoon hier uh, radio gaan maken. Nou, noem het maar gewoon. We hebben een special vandaag. Ja, nou, dat wou ik zeggen. Zeg, we hebben een thema-uitzending en dat voor een zaterdagmiddag. Ja, we gaan het... Uh, ik denk, nou ja, het is vandaag precies uh, 22 dagen voor de pre-sale en 24 dagen voor de sale, uh, want dat begint allemaal op 20 augustus. Dus dat komt allemaal heel dichtbij. En uh, iedereen is uh, heel druk bezig. Uh, ZFM Zand, want die krijgt. Uh, wij van de redactie krijgen al persberichten van de provincie. Van ja, hier kan je het best staan. En dat is uh, Pontjevaart niet. En zus en zo. Allemaal uh, hele verhalen en plaatjes en weet ik veel. Dus um, de. De instituten, die zijn allemaal al uh, volop daarmee bezig. De gemeentes, het Rode Kruis, ik uh, noem het allemaal maar op. Die uh, gaan aan de, de reddingsbrigades. Nou ja, daarvoor komt Ruud Kloek om half vier vertellen of hij wel of niet naar de cel gaat. Maar hij heeft ook een paar keer meegevaren. Hey, en, en dat kijk. is leuk, hè? En dat geldt voor uh, Harry van het Rode Kruis ook. Die heeft ook een paar keer... Dat hele project van het Rode Kruis uh, opgezet en begeleid uh, natuurlijk als projectleider. En het is een ongelooflijke grote organisatie. Een, en, een heel groot team ook, hè? He? Heel Hoog, groot team, er ja, doen honderden mensen mee. Dus dat, ja, dat moet allemaal in verschillende disciplines. Dus dat moet allemaal goed georganiseerd worden. En, um, nou, en, en natuurlijk de, organisator, de organisatoren van de cel, Chris Janssen zelf natuurlijk. Die staat daar ook met een heel team. Nou, die is straks om kwart over twee als eerste aan de beurt. En daar gaan we uitgebreid mee praten over een stukje verleden, heden en uh, misschien wel toekomst. Zeker weten. Nou ja, dit uh, dus in deze speciale uitzending. Zo en dat uh, brengt ons uh, bij de volgende plaat. Ed Sheeran, hier is Boots. <middels>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 Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late AM. Baby, if you wanted me, then you should have just said she's singing, I love, don't laugh with my love. That heart is so cold all over my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 God knows I'm singing la, la, la, Don't die with my la, love. love That heart is so cold all over my arm I don't wanna know that baby Don't die with my love I told her she knows they can't Vandaag bij de Salvoetse Radio een special rondom Sail 2025. En daar gaan we heel veel mensen over bespreken uiteraard. De organisatie, mensen die het allemaal meegemaakt hebben, noem maar op. Iedereen komt zo'n beetje aan bod. En wij draaien tussendoor ook lekkere muziek. Waaronder als eerste Sheeran en uh, Ed Sheeran en Boots, En erachter aan Love is on Your Side, de single van de Thompson Twins. En waar zijn wij mee begonnen, Benno? Nou, met een hele mooie promo die... Uh, gemaakt is door de organisatie van Sail. Ja. En voordat we naar de eerste gasten toe gaan, wil ik hem nog één keer laten horen. Ja, het is goed. They return for the first time in a decade in 2025 for the tenth time. De true legends van onze oceans. They sailed through high waves and heavy storms. They teach us guts, courage and historical lessons. They connect us with cultures from all over the world... Op the 20th of August 2025, they'll be sailing in voor de 10 e edition van SAIL in Amsterdam. Join the 750th anniversary of our capital city and 50 years of SAIL. Uniting wave makers around the globe. Be there. Nou, dat gaan we zeker doen. Zo zeker weten. Nou, zo zal lekker binnenkomen voor so. Chris. Ja, Chris. Een hele mooie spot. Chris, welkom in ons programma. Dankjewel. En uh, Chris, nou als je die, die, die promo hoort, dan, dan, dan, dan ja, wij worden wij al in de studio helemaal enthousiast. Uh, jij bent natuurlijk al een paar keer gehoord, denk ik al, met de beelden erbij. Dan, uh, dan zal bij jullie toch ook wel het, het enthousiasme overlopen? Ja, zeker. we zijn niet van een beetje dramatiek, dat hoor je zeker. <laughs> uh, uh, maar inderdaad, we hebben natuurlijk, ja, het, is, het is nog minder dan drie weken, of het is nog drie weken en een beetje. Ja, we, ja. we kunnen niet wachten tot het, tot het zover is. Nee. Want hoe lang zijn jullie eigenlijk uh, van tevoren bezig met de organisatie? Is dat uh, als er, uh, to, toen de vorige cel was afgelopen, hup, dan weer naar de andere cel? Ja, dat zeg je eigenlijk wel goed. Uh, toen, uh, toen we in 2020 moesten aflasten vanwege covid... Zijn we zijn eigenlijk meteen gestart met de voorbereidingen op deze editie. En het belangrijkste is eigenlijk wel het binnenhalen van de schepen. Ja. Die schepen varen allemaal volgens een jarenlange vast, vastgestelde kalender. Oh, is dat zo? Gewoon, je, en je moet er gewoon voor zorgen dat je dus op tijd in de planningen van die schepen staat. Dus en natuurlijk niet met het team, want we zijn nu met meer dan 100 mannen, dadelijk 2000 vrijwilligers, zijn we dadelijk aan bezig. Ja. Nee, daar zijn we niet mee begonnen na 2020, maar we zijn wel de dag nadat we gingen afgelasten met een heel klein team, al gaan bekijken, oké, okay, hoe gaan we 2025 goed in de stijger zetten? Ja, ja. En, en, en wie zijn dan de grote concurrentie van uh, Sale uh, van Amsterdam? Nou, eigenlijk valt het wel mee, want we werken heel erg samen met juist onze Europese uh, collega-steden... die dezelfde soorten evenementen organiseren. Uh, een week voor ons heb ik bijvoorbeeld Seel Bremerhaven. Nou, kan, ik durf gerust te zeggen dat uh, 90% van de schepen doet snel Bremerhaven aan als Seel, Seel in Amsterdam. Uh, we kopen zelfs een aantal van de schepen samen in. Maar je moet er gewoon voor zorgen dat die marines, want het zijn vaak marineschepen of commerciële schepen... Hmm. dat ze gewoon op tijd die routes in hun kalenders hebben. Dus dat, doe je, dat doen, doen we eigenlijk samen met onze concurrenten, zou ik willen zeggen. Oh, Oké, okay. uh, ja, met samenwerken. Sta je veel sterker, natuurlijk. Zo is het. Ja, ja, ja. Zeg, Chris, laten we even teruggaan in de tijd. Er worden nogal wat jubilea gevierd, waaronder 50 jaar sale. Wat was de aanleiding van 50 jaar geleden om een sale te houden in Amsterdam? Dat nou, is best wel interessant, want er wordt natuurlijk voor dit jaar gezegd, nu Amsterdam 750 jaar bestaat, wat wordt de legacy, hè? Wat, wat, wat gaan we nou uiteindelijk onthouden van Amsterdam 750? Nou, burgemeester Halsema had het bij ons in de stad over het drinkfeest. En oh. eigenlijk is Seel natuurlijk de legacy van, van Amsterdam 700. Hm. Toen in 1975 onze hoofdstad 700 jaar bestond, bracht eigenlijk een groep ondernemers onder leiding van Heineken van we moeten de stad eigenlijk een cadeau geven. En um, zo ontstond het idee, omdat uh, Rotterdam natuurlijk werd gezien als havenstad. Ja maar in Amsterdam, maar in Amsterdam dat, dat, dat dat verhaal eigenlijk minder bekend is. Ja. We dachten, Heineken met een, onder, uh, met een aantal andere ondernemers... laten we een, een, een, een, een zeil of een water evenement cadeau doen. Mm -hmm. En zo werden er een aantal internationale schepen uitgenodigd. Um, en dat, dat liep zo uit de hand dat we dus jaar later, uh, de tiende editie vieren... en dat het, uh, dat het evenement alleen maar is gegroeid door de jaren. Ja, ja, ja. ja. En het is zo grappig. Ja, ik, ik, toen ik naar die getallen zat te kijken... Uh, 750 jaar Amsterdam, oké, okay, uh, dat, is, dat is een leuk feest. 50 jaar CEL, maar. Uh, dat is zeg maar de organisatie van CEL. Die bestaat natuurlijk 50 jaar. Ja, nou ja, het evenement is natuurlijk 50 jaar geleden voor het, voor het eerst georganiseerd. Ja. Maar dat was eigenlijk toen gewoon door club vrijwilligers. En in 1977, dus na het succes van die eerste editie, is Stichting CEL Amsterdam opgericht. Die okay. toen dus elke, elke vijf jaar heeft georganiseerd. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, ja, oké. Okay. Nu komt er wat duidelijkheid. Um, maar. Um, even kijken. Ja, het is, Er wordt gesproken over uh, pre-sale, sale in, sale en sale out. Dat is, uh, klinkt misschien een beetje verwarrend over pre-sale. Dat is eigenlijk een aparte organisatie. Hè? Klopt. Ja. Maar waarom is dat gescheiden? Pre-sale en uh, sale in, sale in en uh, sale out. Ja, omdat wij vanuit Amsterdam echt gaan over het evenement in, in de stad Amsterdam en de Trieszeel gaat echt over Ermuiden en Velzen, dus dat is ook echt een, een ander soort evenement. Ja, ja. Is Het is ook eigenlijk meer is een, een afgeleide, omdat ja, die schepen er toch aankomen op de maandag en de dinsdag komen die schepen vanuit uh, de hele wereld, maar vooral ook vanuit Bremerhaven, want dat is dus een week voor ons, wordt het in Bremerhaven een sale-evenement georganiseerd. Ja. Er komen al die schepen aan IJmuiden en daar hebben ze natuurlijk een aantal edities geleden bedacht van, nou laten we daar dan ook een mooi evenement om maken. Dus uh, het, het, we zijn goede collega's, maar het is echt een ander soort evenement. Ja, ja, oké, okay. nou, dat is mooi. Dus uh, Sail Amsterdam, die gaat zeg maar over Sail In, Sail en Sail Out. Zo so is het. Ja, ja, uh, dus ja. Op, op, op woensdag 20 augustus komen die schepen dus uh, door de sluizen in IJmuiden, beginnen ze aan de Sail In. En uh, nou ja, dan is er dus een parade van 11 kilometer over het Noordzeekanaal. Zo. En so. dan komen dus al die schepen, schepen bemanningsleden... En al die bezoekers uit de hele wereld komen samen vijf dagen lang in Amsterdam... om uh, ja, die, die verbroedering op en, uh, en aan het water samen te vieren. Ja, hoeveel mensen verwachten jullie... Ja, dat is een beetje de, de kampioensvraag. Hè? van uh, Wordt het groter, groter, groter. Dat, ja. dat is niet per se onze ambitie. Okay. In, 2000, in 2015 hadden wij 2,3 miljoen bezoekers. En wij gaan ervan uit dat we weer nou ja, een aantal miljoen bezoekers hebben. Um, uh, maar de, we hebben daarin niet per se een ambitie. Samen met de gemeente werken we natuurlijk verschillende scenario's uit. Met verschillende druktes dat we dat goed en veilig kunnen, kunnen hosten. Nou ja, dat, dat is er natuurlijk ook. Hè? Hoe meer bezoekers des te meer druk zeg maar, op, de, op de hulpverleningsdiensten. En uh, je moet natuurlijk niet zorgen... dat uh, niet iedereen het water in kukelt, uh, of van de boot afvalt. Nee, maar dat, dat, dat, dat zeg je helemaal goed. Het moet veilig en, en verantwoord blijven. En ook een feest voor iedereen. Uh, nou, daarom zijn er bijvoorbeeld op het Watergeld ook best wel strenge vaarregels. Dus de vaarseilheid wordt gehalveerd. Er is, is een verplichte vaarrichting. Dan werken we samen met de politie en de Port van Amsterdam om dat ook allemaal goed te reguleren. Ja. En op het, op het land is ook, heeft de gemeente ons wel gevraagd. Probeer nou dat publiek te spreiden. Dus we, hebben, we werken aan verschillende publieks -oce oceanen zoals wij noemen. Dus we hebben vijf kleuren oceanen die allemaal een eigen thema hebben. Over de hele stad met eigen programmering. Om het publiek ook eigenlijk uit te nodigen. Om natuurlijk even de eihaven te bekijken waar, die, waar, de, waar de tollships liggen. Maar daarna ook andere delen van de stad te bekijken. Zodat ook niet iedereen op één uh, plek blijft. Ja, ja, ja. ja. En, uh, he, he, laten we even naar die cel in kijken. Uh, jullie zeggen nou. Er gaan wel duizend schepen straks uh, door het Noordzeekanaal. Klopt dat? Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk we hebben sowieso veertig internationale tollships. Uh, dan hebben we nog 650 schepen van het Varend Erfgoed. We hebben nog zo'n 200 schepen van de Hollandse vloot. dus er zitten eigenlijk al bijna 1000 schepen die vanuit de seal organisatie meedoen. Nou, en oh. alle, plezier, alle pleziervaartuigen daaromheen. Ja, dat wordt natuurlijk weer een prachtig plaatje van het hele Noord en dan, of het Noordzeekanaalgebied met alle mensen aan de kades. Um, ja, dat wordt echt prachtig en we roepen dit jaar ook op om iedereen tijdens de sale in in het oranje te komen. Oh! Um, uh, sale is natuurlijk een prachtige bijeenkomst van allerlei nationaliteiten en culturen vanuit de hele wereld. En we zouden het mooi vinden als wij uh, als, als Nederlanders, als Nederland, al die culturen juist ontvangen in het oranje. Dat is natuurlijk onze nationale kleur. Ja. Het uh, is ook in het buitenland bekend van, oh ja, Nederland dat is oranje. Dus we roepen iedereen op om tijdens de in oranje te dragen om al die verschillende nationaliteiten uh, ja, zo warm mogelijk welkom te heten. Nou, geweldig. Hoor je dat, Rob? Je moet in dit oranje. Nou, dat, nou gaan uh, we dat doen, toch? Ja. Oh. ja. ja. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. ja, zeker wel. Van ja. het voetbal of zo uh, uh, ja. doen we nog wel wat. Een beetje, beetje Nederlander heeft wel wat or iets oranjes in zijn kast uh, hangen. Zelfs ik. En, uh, maar mogen wij uh, uh, uh, trouwens, Chris, mogen we gewoon met een eigen boot uh, daartussendoor uh, gaan uh, varen? Zeker. Op steel.nl slash vaarregels zie je de regels om mee te varen met, met je eigen uh, boot. Uh, of je eigen sloep, of je eigen uh, je, uh, vaartuig, wat je dan ook hebt. Um, maar het is, is wel zo dat in de IJhaven, waar de dus liggen, daar gelden um, wel strenge vaarregels. Omdat de gemeente Amsterdam ons heeft verplicht in de vergunning om de putten te meten. Omdat ze we dus weten dat het zo druk gaat worden. Dus dan moet je in ieder geval een vaarvignet hebben. Dat is voor veel mensen in de omgeving is dat al een bekend, uh, bekend terrein. Als je dat niet hebt, je kunt via vaarvignet kun je dat even checken. En met dat vignet heb je dan vijf keer toegang tot de IJhaven. Nou, dat is goed nieuws, Chris. Lekker varen, maar met een roeibootje wordt het denk ik wat ingewikkeld, hè? Nee, je mag zeker niet ongemotoriseerd. Daarom zei ik, er gelden best strenge vaarregels, de suppen, roeien. Oh ja, super. Alles ongemotoriseerd is echt verboden, omdat het gewoon echt te gevaarlijk is tussen al die schepen van die verschillende afmetingen. Ja, precies. Chris, we gaan even naar muziek en dan praten we zo verder. Gezellig. Oké. Okay. De zaterdagmiddag van ZFM gingen we terug naar de jaren 90. was wel een feestje hoor, qua muziek. Want je had onder meer deze single van Jocelyn Brown en Incognito. En Always There. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, voordat we verder gaan praten met Chris, nog even het weerbericht. Ja. Het weerbericht dat uh, nou, vandaag is: het, het is nog droog in Zandvoort, maar dat gaat wel veranderen. Vanavond en vannacht uh, krijgen we de nodige regen. En de komende week is het eigenlijk elke dag wel 1 tot 4, 5 mm water wat er per dag binnenkomt. Zon, kans op zon is uh, tot, uh, van 45% tot 75%. Waaronder maandag. Uh, dat is dan de, eigenlijk de hoogste kans op zon. Maar elke dag dus uh, water uit de hemel. En de temperatuur die blijft eigenlijk heel stabiel. Dat is de enige stabiele. We zitten rond de 20-21 graden in Zandvoort voor de komende week. En Chris, um, ik hoop dat je nog aan de telefoon bent. Jazeker. Jazeker, Chris. Wat uh, vind jij, uh, wat, wat is voor een zeil eigenlijk goed weer? Nou, dat perfect weer is eigenlijk zo'n. Uh, gaat op 3,24. Uh, uh, en dan met, met zon en afzoenwolkje. Dat is echt perfect weer uh, om, ja, ja. uh, om zo'n evenement uh, goed uh, te laten verlopen. Van die mooie Hollandse luchten. Precies. Ja. En dan niet te veel wind maar, uh, en, en niet te warm. Maar dat, uh, daar, daar duimen we voor. Ja, niet te veel wind. Maar uh, hoe moeten die grote zeilschepen dan door het kanaal heen? Ja, die hebben stiekem allemaal ook wel een motor, hoor. Oh. <laughs> uh, nou, is wel één schip, Sondris, uit de Tres uit Frankrijk. Die vaart echt alleen maar op windenergie, maar dat, uh, die kan zelfs met de minste wind, uh, komt die daar wel binnen. Oké, okay, dat is even een fochje opzetten en dan, uh, dan trekt die het wel. Precies. Ja, ja, ja. Zeg, Chris, wat Rob en ik ons voor de uitzending zaten af te vragen. Uh, wij hier in Zandvoort, ja, wij kijken natuurlijk naar de zee. Uh, kunnen wij eigenlijk de schepen uh, aanzien komen, aanzien varen vanaf uh, de Noordzee? Nou, als je nu goed kijkt, ze zijn op dit moment, weet ik, uh, zijn nog veel schepen in Aberdeen uh, voor, uh, voor zo'n uh, zeilevenement. Ja. Maar ze komen, ze komen naar Seel, ze komen de meestal uit Bremerhaven. Um, ja, als je dan even naar de kaart kijkt, dan ga je ze vanuit Zandvoort, waarschijnlijk toch net niet zien. Um, nou ja, als je goed kijkt, de richting IJmuiden moet je ze uh, uh, nog net kunnen spotten, maar ze komen dus vanaf de Noordzee. Ja. Vanaf de andere kant van de Noordzee. Ja, ja, ja, oké, okay. dus dat is... Uh... Dus met de verrekijker zou je wel iets moeten kunnen zien zo in augustus, wat er uh, IJmuiden binnenvaart. Zeker, maar ik zou iedereen vooral, uh, vooral willen adviseren: pak lekker je spullen, ga richting het Noordzeekenauwgebied en uh, tijdens de sail in of tijdens de seal naar Amsterdam. En kom die schepen en die bemanningsleden gewoon van dichtbij uh, bewonderen. Ja. Dat is natuurlijk echt wel het mooie tijdens de seal, dat, dat dat ook vrij toegankelijk kan. Ja, mag dat eigenlijk? Mag, uh, mag je de, de, de bemanningsleden een handje geven of kennismaken of de schepen bekijken van binnen? Ja, zeker. Dat is, natuurlijk, dat is eigenlijk de essentie van SEAL. En die is dus ook in het 50 jaar niet veranderd. Nog steeds is dat uh, gratis. Wij zeggen dan vrij toegankelijk. Uh, die zijn die schepen tijdens SEAL vijf dagen te bezoeken. Uh, en ook die bemanningsleden te ontmoeten. Dus dat is, dat is het mooie, dat je tijdens SEAL eigenlijk... in één dag een wereldreis kunt maken. Want je kunt van een uh, van schip van Oman... naar Portugal, naar Spanje, naar het Verenigd Koninkrijk. Zo kun je eigenlijk de hele wereld over. Zo, ja, dat is ongelofelijk, hè? Ja, Vroeger deden ze niks anders natuurlijk. Dat, uh, met zo'n zo schip... Dat, en dan, en dan een, een scheurbuik oplopen en zo, dat soort vreselijke dingen. Gelukkig ja, zijn die tijden veranderd. Ja, ja, ja. Zeg, Chris, er is nog, natuurlijk nog een sale on stage, vier concerten. Wat kan je erover vertellen? Nou ja, ja, tijdens sale zijn er sowieso 200 uh, activiteiten. Over 200? 200, ja. Dus ik zou iedereen adviseren: download de sale app, want daarin zie je uh, het hele programma en het interactieve plattegrond. Ja. Maar iedere, iedere avond sluit hij inderdaad ook af met Seal on Stage. En zoals ik al zei, Seal is vrij toegankelijk. En die 200 programma-onderdelen ook. Uh, maar voor Seal Stage, uh, dat zijn concerten waarvan we in, in, uh, tickets verkopen. En iedere avond heeft een eigen thema. Dus woensdagavond hebben we een klassieke avond. Oh. Uh, Donderdagavond hebben we Hollandse avond in, durf ik te zeggen, Palingsound uit Volendam... met Jan Swit en de 3 Ja, ja. En uh, vrijdagavond hebben we densavond met Chris Cross Amsterdam in samenwerking met Heineken. En op zaterdag hebben we eigenlijk een ode van allerlei Nederlandse topartiesten... die een ode brengen aan die culturen die naar Seal komen. En mm. dan denk ik aan Davina Michel die in het Engels zingt, Rolf Sanchez... ...die in het Spaans zingt, uh, Numidia die het Arabisch zingt... Nou, Ives Behrens, in het Nederlands. proberen dus we proberen al die culturen, al die nationaliteiten die aan het Ciel komen um, ja, in het licht uh, te zetten tijdens, uh, tijdens dat laatste concert van Ciel en op de NDSM Werf. Ja, die Ivers Biddens, de, de standporter, hè, die doet ook gezellig mee erop. Ja, dat, zeker. En, dus uh, dat is hartstikke leuk. Ja, en en, hij uh, heeft speciaal voor ons een filmpje opgenomen dat hij er helemaal zin in heeft. Ja. De socials gaat van van Dan dat hij ook hoe enthousiast hij is. En ja, dat is leuk. ja, ja, ja. Nou, dat kan ik me ook wel heel goed voorstellen. Um, jullie schrijven op de website vijf dagen verbroedering Um, is dit een doelstelling of, of hopen jullie dit eigenlijk? Nou, uh, dat is eigenlijk, ik durf, wat je vroeger had, zoveel bezoekers komen en zo. Dan durf ik niet het te grote broek uit te trekken, maar hier durf ik het wel. Dit is eigenlijk wat Seel is. Dan durf ik echt te zeggen, stil is die verbroedering op het water, op de kader. Dat weten we nu, dat weten we al negen edities, hoe die sfeer tijdens Seel is. En ik, mijn herinnering, zijn jullie zelf wel eens op Seel geweest? Nou, bij Pontje Buithuis heb ik een keer gekeken, ja. Ja, en Maar Rob heeft meegevaren. Ik heb meegevaren, zeker weten. Dan weet je waar ik het over heb. In 2015 zat ik al in de organisatie... en we hebben op vrijdagmiddag... bijvoorbeeld de Crew Parade. Dan gaan die bemanningsleden vanuit de ijhaven in een parade richting de Dam... in het centrum van Amsterdam voor een défilé. En in 2015 zag ik een Amerikaanse matroos... arm in arm met een Colombiaan. En die was weer arm in arm met een Russische matroos. De Russen zijn dit jaar ja. natuurlijk oh. niet oh. welkom. Oh. Maar oh. dat oh. gevoel... van die nationaliteiten die zo met elkaar... Um, uh, arm in arm over straat gaan, dat maakt het wat ze heel bijzonder is. En dat maakt het ook meer dan het bedrijf met de botenparade. Want uh, kijk, ik kan me heel goed voorstellen, mensen gaan gewoon bootjes kijken, prima. Maar dat gevoel van die verbroedering die er dus echt is tussen die, tussen die uh, matrozen, tussen de bezoekers die hen weer ontmoeten, ja, dat maakt zich wel heel bijzonder. Ja, ja, dat straalt dus eigenlijk af, eigenlijk op de bezoekers, die verbroedering tussen de matrozen. Ja, ja, ja, ja, ja. Leuk. Uh, eens even kijken. In die, ja, en die uh, schepen waar we het dan over hebben... uit twintig, uit twintig landen, hè? plus twintig landen schrijven jullie zelfs. D ja. dat, dat is nogal wat. Ja, dat is echt geweldig. En, en nou, dit jaar ook een aantal primeurs. Bijvoorbeeld de BHP-Union uit Peru... Het schip is nog nooit in Amsterdam geweest. Het is dus oh. op ene grootste tolschip ter wereld met 350 bemanningsleden. Zo. So. Uh, ja, die, die komt in Amsterdam. Uh, ook, ook een primeur, de Shabbat Oman 2 uit Oman. Uh, is een zusterschip van de Clipperstad Amsterdam. De Clipperstad Amsterdam is ons vlaggenschip door dames gebouwd... En de Pomaan is dus helemaal van dezelfde tekening, maar het is ook nog nooit in Amsterdam geweest. Dus het komt ook voor de eerste keer uh, onze kant op. Ja, en dan hebben we dus schepen uit Portugal, uit Spanje, uit het Verenigd Koninkrijk. En het grappige is ook wel dat afgelopen week, uh, er dienen zich nog steeds schepen aan, dus afgelopen week was er ineens een schip wat zich had uit de Verenigde Staten. Dus we hebben we dus oh. ook weer een land bij. Oké, okay. en maar uh, daar hebben jullie dan nog ruimte voor? Nou, de IJhaven ligt hartstikke vol, dus uh, we, we zijn al aan het passen het meten uh, om inderdaad iedereen zo'n mooi, mooi mogelijk plekje te geven. Maar er komen de dus schepen in de IJhaven, maar ook in Amsterdam-Noord, aan de Noordwal en ook bij het NDSM-terrein, daar ko overal komen schepen te liggen. En hebben jullie voor die bemanningen eigenlijk ook een, een apart programma of moeten ze gewoon uh, alle dagen paraat staan om bezoekers te ontvangen? Nee, ja, nou, dat is natuurlijk wel een groot onderdeel. En dat, dat is ook waarom heel veel schepen komen, hè, om een deel van het land te vertegenwoordigen. Maar wat ik net al zei, die crew parade bijvoorbeeld. Nou, er is een crew party. Uh, er zijn uh, hele uh, uh, sportprogramma's. Uh, um, programma's om de jongeren van Amsterdam te ontmoeten. Dus de, uh, over alle dagen zijn er verschillende activiteiten om die bemanningsleden ook uh, ja, contact te laten maken met Amsterdam en de Nederlandse cultuur. Ja, ja, ja. En uh, ik, ik las ook nog over een heel speciaal zeilschip. Is het is weliswaar niet zo'n heel oud zeilschip, maar het is het, is, het, is ze, het, is het zeilschip van Jubal Okkos. Ja, de Eclusion. Ja. Ja, klopt. Die, die is er ook zeker bij tijdens Ceylon. En die komt dus in de Groene Oceaan, wat wij dat noemen. Dat is het gebied bij het NDSM-terrein. Waar dus ook de concerten van on stage zijn. Dat is eigenlijk waar we de toekomst van de Nautische industrie gaan laten zien. En de Evolution is natuurlijk echt een schip dat gaat over duurzaamheid en innovatie. Um, en die is daar dus ook vijf dagen lang uh, te bewonderen. Maar vond ook het schip um, van de Volvo Ocean Race. Het uh, joya schip Dat is eigenlijk het laatste Nederlandse schip dat heeft meegevaren, ligt daar. En zo liggen er allerlei uh, innovatieve schepen. Ja, ja, ja, ja. Dus eigenlijk het verleden ontmoet de toekomst, ook tijdens de sale. Zo is het. Eigenlijk willen we naar het verleden eren... Het, het heden met al die schepen bemanningsleten... die er nu zijn, maar ook de toekomst... van die nautische industrie laten zien. Ja, geweldig, geweldig. En waar verheug jij... jezelf het meeste op, Chris? Oeh, dat is wel dat is een gewetensvraag. Maar, <laughs> stel ik het, graag. De, dan verheug ik me toch het meeste um, op die woensdag dat de schepen in Enmuiden uh, door de sluizen gaan. Dat de sluizen weer open gaan. En ja. we weten uit het verleden dat die, die. Er zijn een aantal kapiteins die gewoon hier al tien jaar naar uitkijken. Dat ze dat beeld van het hele volle Noordzeekanaal. met, met al die bootjes, die mensen langs de oevers. Um, dat ze daar zelf ook zo naar uitkijken en dat als die sluisdeuren in I'muiden open opengaan en die eerste schepen dan richting Amsterdam komen, ja dat is toch wel uh, huishoog, kippenvel. Ja, ja, ja, geweldig. Chris, ga je zelf nog wat uh, presenteren tijdens cel? Uh, Moet je de mensen toespreken bijvoorbeeld? Nou, um, uh, de, op, op, bij allerlei bijeenkomsten inderdaad en uh, ook tijdens de crew parade waarschijnlijk nog, dus ik een hartstikke druk programma. Uh, dus ik zou iedereen nogmaals willen oproepen: download die app, maar dan, uh, dan, dan, dan gaan we elkaar ergens ontmoeten. Ja, precies. Cell, uh, wat is die, die app ook weer? Cell 2025 is het, hè? Dat ja, zo ja. vind je het terug. Ja, dan vind je het meteen oranje. Je kunt er niet omheen. Ja, ja, ja. ja. En we hebben ja, Amsterdam 750 jaar. Betekent dat ook dat deze cel weer groter is uh, dan de andere? Nou, we zijn inderdaad uh, een driedubbel jubileum, dus de 10e editie, 50 jaar, tijdens de 750e verjaardag van Amsterdam. Uh, en natuurlijk uh, uh, is, is, is, is qua programmering is die wel rijker, maar uiteindelijk is, gaat het om de kernen. Dat gaat om die schepen, en dat is al 10 edities onverand, on, onveranderd. Oké, okay, Chris. Uh, dankjewel voor je bijdrage aan dit programma. Hele fijne en fantastische sale gewenst. Ik uh, nou ja, kom we we we komen wel, hè? Ik wel Ja, zeker. We zijn erbij. We staan uh, vooraan. En, <laughs> dus Mocht je een banner zien van ZFM Zandvoort, dan, uh, dan zijn wij het. Uh, dus dat komt helemaal goed. Uh, uh, dankjewel en een heel goed weekend. Jullie ook. Okay. Dankjewel, Chris. Dag. En wij gaan naar, naar de grote stad, hè, Benno. 150 jaar En nog steeds ben jij niet moe Armen of rijk, het maakt niet uit Iedereen komt naar je toe Van de Dam tot aan het Leidse Je hebt elke taal en dat is goed Want toch blijf jij de mijne Iedereen is welkom in de kroeg Van kruis tot het einde stad maakt ons blij Dus waarom zingen Liefde, staan bij jou op nummer 1. De Gouden Eeltoort aan het heden, zoals jij is er geen een. Staan met z'n allen achter Ajax, dat is het Amsterdamse bloed. De stad die alles aan kan, waar men elkaar nog groet. Van kracht tot het eider, De stad maakt ons blij, de stad Speciaal voor Amsterdam uh, 750... De singel van Wesley Bronkhorst En deze Wesley Bronkhorst Benno. Ja. Die komt ook uh, steeds uh, tijdens uh, sale. 20 augustus uh, gaat yes. hij optreden. Het is toch niet te geloven. Zeker. Nou, dat gaat wel weer een mooi feestje worden in Amsterdam. Ja, zeker. Dat en is... uh, ja, hoe komen we daar dan, hè? Er zijn uh, verschillende ja. mogelijkheden voor, natuurlijk. Heel veel verschillende maar, mogelijkheden. Maar uh, ja, als maar... we het over het stoomgenootschap hebben... dan hebben we wel een hele speciale mogelijkheid. Zeker. En dan hebben we het over uh, Martijn Langhaar. Want uh, Martijn, jij bent nog steeds een van de or toren van uh, het Stoomgenootschap. Hey, goedemiddag, ja, klopt, zeker. Absoluut, nog steeds, ja. Fantastisch, fantastisch. En uh, hoe gaat het met het Stoomgenootschap? Laten we het daar eens even over hebben. Ja, goed, uh, het is een feestje om iedere keer weer een oude stoomtrein... ...op het hoofdspoor te brengen. Ja. is uh, ongelooflijk veel werk. Uh, gaat een, een proces van maanden. En het volgende project is Seil Amsterdam. Ja, Zaterdag 23 april gaan we gaan weer rijden? Nou, augustus denk ik. Hè? Augustus. augustus. <laughs> ik leef terug in de tijd. Dus ja. het is, uh, dat komt misschien omdat je vandaag weer met de stoomtrein op pad bent uh, geweest. Ik, uh, ik, ik, ik zit nog in vervlogen tijd. Dus. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wat vertel eens, wat, hoe hoe zie uh, wat, Geef eens een beeld, uh, schetsen eens een beeld van waar je nu uh, bent en uh, waar je mee bezig bent? Ja, nou op het moment, uh, nu ben ik in, in Hoorn bij de museum Stoomtram Horen-Medemlik. Oh ja. Een uh, toeristische spoorlijn die er, uh, ieder weekend en elke vakantie uh, tramdiensten exporteert met, met oud uh, materieel Ja. En op uh, zaterdag 23 augustus dan uh, komen we met materieel van de Veluwe stoomtrein uit de Apeldoorn. Oh oké, okay. niet de vrienden op, uh, van Rotterdam. Nee, nee, dat was de vorige keer inderdaad. We, zijn, uh, we hebben een beetje naam gemaakt vorig jaar met de tochten. Ja. En, uh, dat was in april. Ja. Tussen Haarlem en uh, Leiden. Ja, leuk was dat. Uh, dat was met de Stoomstichting Nederland, een van de andere museaorganisaties in Nederland. Ja. En uh, nu gaan we rijden tussen Haarlem en Amsterdam om uh, mensen in stijl uh, naar en van zeel uh, te brengen. Met de stoomtrein. Ja, met de stoomtrein. In uh, zit je in een rijtuig van uh, ruim 100 jaar oud. Zo. Dus dan begint, uh, begint de voorpret uh, eigenlijk al uh, in, uh, op het station in Haarlem. Dat zal de organisatie uit Beekberg wel leuk vinden om zo op het hoofdspoor te mogen rijden. Want dat, ja, dat doen ik, ze niet veel. Die, die vinden dat ook geweldig. En ja. uh, enthousiasme merk je ook onder de medewerkers. Ja, ja, ja, ja. Het is natuurlijk dagelijkse kost om op het uh, eigen lijntje tussen Apeldoorn en Dieren te rijden. Ja, ja, ja, maar het hoofdspoor is natuurlijk wel het echte werk. Ja, ja, ja, dan hebben ja, ja, ja. we gewoon uh, een dienstregeling op de seconde nauwkeurig. Nau ja. En is hard werken, maar wel heel ontzettend... Uh, Tof om te doen. Laten we die dienstregeling even in details uh, doornemen, Martijn. Uh, hoe laat uh, uh, vertrekt de eerste trein uit Haarlem richting Amsterdam of andersom? De, de eerste trein vertrekt uh, rond de klok van half tien uit uh, Haarlem. Ja. En dan uh, om de twee uur vertrekt er weer een stoomtrein uit, uh, uit Haarlem. In de tussentijds staat hij even op Amsterdam Centraal. En uh, mensen kunnen dus enkeltjes boeken, uh, retourtjes. Maar we hebben in samenwerking met CEL de Organisatie ook een uh, geweldig arrangement ontwikkeld. Ja. Dus dan uh, als volgende stapje in, in Halen op de stoomtrein. Uh, je stapt uit op Amsterdam Centraal en na een paar minuutjes lopen uh, ligt daar de Hydrograaf aangemeerd. En de Hydrograaf is uh, de enige echte stoomboot van Sinterklaas, bekend van de TV. Jongen, jongen, ik las ergens dat hij de... helemaal was opgeknapt, uh, klopt dat? Ja, nou, ik, uh, ik zou je vertellen. ik zat vanochtend in de trein uh, van Skonderweg naar Hoorn en ik zag het uh, op, een, uh, op een nieuws uh, site. Ja. ja, klopt. Dus hij is uh, stipt uh, op tijd in orde. Ja, fantastisch. Dus dat is een arrangement. Je kan dus uh, uh, van stoomtrein naar stoomboot. En ja, ja, ik maakte een grapje van de stoomboot van Sinterklaas. Maar dat is ook inderdaad ja. die boot. Het is, het is de echte stoomboot, bekend van, uh, van de landelijke intocht. Ja, ja, Daar ja. Hij meert die aan, aan, ik geloof, Texel. ja. Uh, ja, de enige echte, dus dat is uh, geweldig. En als zegt, nou, bij mij hoeft het allemaal niet, ik, uh, ik heb niks met schepen dan, uh, dan kun je natuurlijk ook een enkeltje kopen. Ja, zo is dat. Dat kan al vanaf uh, 12 euro, dus dat ja. is voor, uh, voor iedereen weggelegd. Ja, ja, ja. En dat er gaat, dus de hele zaterdag uh, rijdt die trein uh, op en neer. Ja. En, en kan je af, uh, ja, op bepaalde tijden dus met uh, de stoomboot mee. Ja, dat is, uh, dat is de zaterdag. Uh, de vrijdag, uh, zaterdag en de zondag rijden we met nog meer oude uh, antieke treinen. Oh, vertel eens. Onder andere de, de Blokkendoos uit uh, 1924. Dat is een, een treinstel van de, van de NS van vroeger. Is dat ook, al, uh, is dat ook stoom? Nee, dat is een elektrisch treinstel. Dat was een van de eerste elektrische treinen. Maar het, het grapje is, de, de blokkendoos is ouder dan de stoomlocomotief. Dus de stoomlocomotief is later gebouwd in de jaren 50. En, en de blokkendoos is toch wel uh, een, paar, een paar jaartjes ouder. Ja, ja, ja, die is 100 jaar. Ja, ja, ja zeker. Dat is geweldig verdraaid. Binnenstap is dus een houten interieur. Maak je echt een, een reisje terug in de tijd, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. En die, uh, even kijken, die, die blokkendoos, tussen welke steden rijdt die? Ja, die gaat, uh, die gaat de hele dag pendelen tussen Amsterdam Centraal en Zandam. Oké. Okay. Dus uh, voor liefhebbers die, die uit de stoomtrein komen, die die rondje langs de schepen van zil maken... die kunnen ook nog op de blokkendoos een uh, historisch getoertje maken. Ja. En, en wat ik nu ineens, als je het af te vragen, Martijn, die uh, zo zaterdag uh, met name, dan uh, is het natuurlijk ongelooflijk druk in Amsterdam. Ik neem aan dat de NS misschien wel meer treinen of langere treinen inzetten. Maar, uh, maar, maar, maar, maar dat jullie daar dan een beetje uh, stoomtrein dan nog tussen kunnen? Ja, nou ja, vooral, vooral langere treinen, inderdaad. Ik heb een paar weken geleden ook met NS op tafel gezeten. om nou, te zorgen dat dat in goede banen wordt geleid. Ja. En nee, ze vinden het, ze vinden het geweldig. We krijgen de volledige medewerking. En ProGrail, die stemt met de vervoerder een dienstregeling af. Dus wij zeggen, nou, we willen die en die tijden willen we vertrekken en arriveren. Ja. En dan gaat ProGrail kijken samen met de vervoerder of dat mogelijk is. Oké. Okay. En. Uh, is het niet mogelijk? Nou, gaan we kijken hoe we alsnog kunnen, kunnen rijden. Ja. Dus... ja, het is een enorm logistiek proces met ja, ja, ja. heel veel verschillende partijen. Ja, waar ja. kunnen mensen informatie vinden over ja. deze, het dit hele gebeuren? is op het stoomgenootschap.nl. Ja. En dan hebben we, daar vind je een speciale sale en daar staat eigenlijk alles heel duidelijk in je pianneke taal uitgelegd. De arrangementen, de retourtjes, de verschillende treinen. Ja, en laten we heel even kijken naar uh, voorbij sale. Hebben jullie nog, als Stamgenootschap, nog, nog meer leuke uitjes in het verschiet? Nou, we zijn nu nog volop bezig met sale. Dat kost zoveel tijd de voorbereiding. We willen liever uh, een aantal dingen goed doen dan, uh, dan te snel. Ja. Dus we gaan eerst dit uh, af, uh, afronden. Iedereen blij maken, hopelijk weer, uh, weer heel veel mensen. En dat geeft ons ook de voldoening om, uh, om de mensen te zien genieten. Niet vergeten van alle zorgen van het van dagelijks leven. Het leuke is als je in zo'n oude trein zit, bijna niemand zit ook op zijn mobiel. Oh, yes. in vergelijking met, ja, ja. uh, met de NS-treinen. Iedereen die is vrolijk in gesprek met ja, elkaar. Dat ja. is een hele leuke sfeer. Ja, ja, en dat ja. is toch ook wel waar we het voor doen. Het is een, in die zin een echte uh, beleving. Hè? Je beleeft het, dat ja, reizen. Het is ton... een beleving van vroeger. Echt het, uh, toen, het, toen het nog romantisch was. Ja, ja ja de ja, ja. nee, ja, treinen binnen ook. Dat waren hele mooie dingen ook. Hè? Want uh, ik weet wel uh, dat uh, bijvoorbeeld uh, Martijn... De, de hondenkop ook een hele populaire trein is uh, bij treinliefhebbers. Zeker, die is van een uh, goede kennis van mij, van Erik de Zwart. Die uh, heeft een, uh, een stichting en die rijdt nog met een echte hondenkop. Ja, het, het leeft nog bij, bij heel veel mensen in, in Nederland en ook, ook, ook in het buitenland. Uh, maar ja, nog te weinig mensen weten dat, dat het oude erfgoed nog regelmatig rijdt. Dus uh, ja, ja. super fijn dat, uh, dat, dat ik vandaag ook weer van jullie uitzending, uh, een verhaaltje mag doen om uh, iedereen. Uh, hopelijk enthousiast te krijgen. Ja, en dan heb je het over Erik de Zwarte, de uh, radioprogrammamaker, ja, hè? zoals we ja, hem kennen, ja, voor de ja. top 40. Ja, zeker. was voor mijn tijd, maar ik ken hem vanuit, het, uh, vanuit de treinenwereld. Ja, ja. ja, en de treinbestuurder uh, natuurlijk, hè? Ja, ja, ook nog in uh, Amsterdam, geloof ik. Ja, klopt. Ja, zeker. Ja. Nou, Martijn... Hij heeft een hele leuke reclame gemaakt voor ons. Dus, uh, ja, nou, precies. Wij ook. En uh, Martijn, hoe zien jouw dagen eruit tijdens de sale? Nou, ik ben uh, vooral aanwezig op en uh, rondom uh, de treinen om wat uh, om kranten en de pers te worden staan om mm. uh, mensen te helpen te begeleiden. Ja. En vooral ook, ook een klein beetje te genieten. Nou ja, dat, om, dat, dat wou ik zeggen. Ik ben uh, al maanden bezig en op een gegeven moment uh, sta je ermee op en ga je mee slapen. Ja. ja. Dat het best, best wel een onderneming is. Ja, ja, ja. En, uh, dus je zal opgelucht ademhalen als het voorbij is, denk ik. Als het goed voorlopig is. Nee, ja, nee, even rust inderdaad. Maar daarna gaan we zeker weer verder kijken naar, naar nieuwe, nieuwe ritten. Ja. En is het allemaal hobby, Martijn? Nog steeds. Het, is, het blijft een passie. En het is natuurlijk ook wel heel leuk om, om dat te delen met zo'n zo breed publiek. Precies. Maar uh, dat, dat, het, het verandert wel als je er dagelijks mee bezig bent. Het blijft het je hobby, maar je gaat er toch ook wel een klein beetje anders naar kijken. Ja, dat zal best wel. Ja, ja. En, en je hebt ons ooit nog eens een, een stoomtrein naar Zandvoort beloofd... Hè? met uh, een actrice die Keizer Sisi speelt, speelt. Dat is... ja, daar hou ik je aan. Dat, uh, we gaan kijken, wie weet. Ja, ja, ja, ja. dat is een grapje om Martijn. Nee. De, de, de Zandvoort aan Zee-Express. Ja, precies. precies, precies, precies. Nou, precies. Nou, nou, we... weet je, vroeger, vroeger had je speciale treinformule van ik geloof van de NS... Met de zogenaamde Strand Sprinten. Dat was een, uh, een trein die reed volgens mij vanaf Amsterdam via Haarlem naar, naar Zandvoort. Ja. In de, in de zomervakantie om, uh, ja, om de stranden, om de, strand, de badgasten. Uh... Te vervoeren. Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. Nou, Martijn, wij wensen je een hele fijne sail. En uh, een ja. fijne dat uh, uh, ja, het allemaal goed mag verlopen met de stoomtreinen, want het is tenslotte techniek. En techniek kan altijd uh, kapot gaan. Um, en daar, daar, uh, dat hopen we natuurlijk niet. En uh, we kijken er naar uit. Uh, dankjewel voor dit gesprek. Ja, dankjewel. Uh, dat jullie met buiten zijn ook. Ja, Graag gedaan en wij gaan mee uh, rijden met de stoomtrein. Ja, klopt je aan? Je aan. Ja. Oh, lekker. En ze spraken hier bij ZFM met Martijn Langhaar. En die hebben we wel vaker in de uitzending, Ben en ik. Want hij is van het uh, Stamgenootschap. En via stamgenootschap.nl kan je meer informatie vinden. En dan kun je hem uh, zelf meebeleven met uh, de stamboot en uh, met de trein uh, richting uh, Amsterdam. Zeker de moeite waard om even een uh, kijkje te gaan nemen op het stamgenootschap.nl. Wij gaan op naar het uh, volgende uur. En dan hebben we het weer over een uur met... Uh, 10.000 plus schepen die gaan komen. 2,3 miljoen bezoekers. Vijf dagen verbroedering. En een driedubbel jubileum. We gaan het allemaal meemaken. Dit is Sail 2025. Graag tot zometeen. me feel special, special no heaven on earth if I can't be with you. Close me, eyes so I can't tell the truth. I can tell.